Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Kinderopvang hebben er niet toe geleid dat veel ouders stoppen met werken. Dat schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. Uit cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat het percentage werkende moeders zelfs licht is gestegen van 70,5 naar 70.8. Onder alleenstaande moeders is het percentage werkende wel iets gedaald. De Canadese pornoacteur die werd gezocht vanwege de moord op zijn vriend is gearresteerd in Berlijn. Hij werd in een café herkend waarna de politie werd gealarmeerd. De man Luca Rocco Manjota zou zijn Chinese vriend hebben vermoord en lichaamsdelen hebben opgestuurd naar politieke partijen in Canada. De rebellen in Syrië voelen zich niet langer gebonden aan het staakt het vuren zoals dat is afgesproken in het vredesplan van VN-bemiddelaar Anan. De rebellen willen dat een VN-macht ingrijpt in Syrië of dat er een vliegverbod met een bufferzone komt. Het vredesplan van Anan lag al langer onder vuur. Sinds het februari van kracht is het wel wat rustiger geworden, maar het geweld bleef doorgaan. Het Nederlands elftal is aangekomen in Polen. Zaterdag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd op het EK tegen Denemarken. Bij de eerste openbare training van de selectie in Polen zijn woensdag ongeveer 25.000 bezoekers. Alle beschikbare kaarten zijn verkocht. Een zeehond zorgt in de jachthaven van Terschelling al een half jaar voor rumoer onder toeristen. Ze bellen massaal de alarmdiensten omdat ze denken dat het beest ziek is. De zeehond die van de havenmeester de naam Evi heeft gekregen is een vaste bezoeker van de jachthaven. Om van alle rumoer af te zijn heeft de havenmeester een bordje neergezet met de tekst Deze zeehond is kerngezond, dus geen alarmdiensten bellen, AUB. Het bordje is tot twee maal toe door onbekenden weggehaald. en De havenmeester heeft aangifte gedaan bij de politie en hoopt dat de bordjes snel terugkomen. Het weer, vanavond vrijwel overal droog, het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zon en stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het op. En... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANW. Er staan 21 files, het is minder druk dan gebruikelijk. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A12 richting Arnhem, tussen Knopend Lunetten en Driebergen 4 kilometer. A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Hardingswald, Giesendam en Papendrecht 5. A20, Hoek van der Land richting Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 4. A27 naar Almere bij Bildhoven 4. De andere kant op tussen knopen de MNES en Beeldhoven 5. Dan de A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkem 5. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en de afrit ten dolder 4 kilometer. Tot zover de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 Harmonie. En hij staat in de goal van het elftal van de school Nee, aan Benny zie je het niet Maar Benny tot Benny denkt Niemand zal me geloven als ik het ga zeggen maar Benny, dat is toch een getapte vent Benny heeft geen meisje Heeft wel verkeering ingegaan Maar als ze wat meer wou, was Baby het al heel gauw zat. Hij dacht, het zal nog wel komen. Ik wou dat het over zou gaan? En dat hij net zo gewoon als zijn vrienden van school was. Al had hij daar al spelletjes mee gedaan. Maar toen Met zijn ouders op de bank.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 ik vergeet op den muur al mijn twijfels en Zij op deze CD doen uh, diverse artiesten mee. Uh, Pauw de Leeuw. Paulus doet er mee. Willem Rosenboom. Mick Walskraats doet mee. Gerard Vlok.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 Ik heb al liedjes opgespaard voor ooit, gewit maar nooit. Een whiskyglas is half vol, maar ooit dan stop ik helemaal nooit. ge ooit.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 De deur is niet op slot Een dijk hem openlaat Voor ooit Als ge ooit? Als je ooit nog een komt Als je ooit een hart van spijt Als je ooit terug bij mij komt Moet je weten, mijn hart te Als je ooit een van spijt, als je ooit terug bij mij komt, moet je weten.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 Erwin Stijlen, en dan heet het ineens schitterend te vandaag. Het is laat op de avond. Ze denkt weer dat niets haar staat. Ze Staat schitterend vandaag. Je stopt me in bed.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 Dit is Erika Groeneveld, Killing Me Softly van Roberta Fleck heet. Dan zingt hij, dan zing ik.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 Weet u het nog? Sting en fragile heet nu ineens breekbaar, er vloeit weer bloed als vlees voor ijzer Zwicht. Droogt het in.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 Zo'n stijl is tranen.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 Viel en slaap op de fiets, daar stond zij op de drempel. Ik hoor.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 Dat sfeertje hing hier voor het laatst in de jaren zeventig. En steeds die stemmen die fluisteren in je oom, die je wakker maken midden in de nacht. Ze zeggen je iets.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 Check je aan. In haar fraaie kabinet Eet maar gebak, zegt zij Net als Marie-Antoinette Een inbouwtherapie Voor Kroetschop en Kennedy Wanneer dan ook zo'n invitatie is je wat waard? Kaviar met karpufet De koren tot en met Extreem gevoelige muis Is een woord maar Dan beskrijgt Op Alkazam Dynamie Complicaties had altijd meer dan één adres. In conversaties strak zijn het als een baroness. Een man in China zat diep in Kajamina. Wat dan nog tussen haakjes als je zo bent verard. Warven moest Chanel zijn ook dom maar een sneltrein. Perfectionist, precieus is een woord maar. Dubbelkrijgen wat er is. Dynamiet om een rol. This is the heart Een buiten adem Tijdelijk van haar apropos Ze maakt je wild en dol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 Goedemorgen. Hé, hey, goedemiddag, hoe is het met nou, maar u? Nou, het wat allemaal niet over hebben Hoezo? vrouw heeft de benen genomen met mijn beste vriend Echt waar? M'n baas heeft verleden maand op staande voet ontslagen okay. Ik heb de laatste week geen cent verdiend Dat is niet veel Ja, voor de rest mag ik niet klagen Oh, nee, oh ik wel het. De bakker levert ook niet meer totdat hij is afbetaald oh. En de man van de garage heeft mijn auto teruggehaald okay. En mijn fiets is gestolen zodat ik dus lopen moet Ja, ja, ja, maar, nou, maar voor de It is the of Oh, wel, mijn hond moet bevallen en mijn kat is kroos. Oh. Mijn zuster en mijn vriendin is nu in de laatste dagen. Nou, oh, liefde mij. viel van de trap en brak zijn pols Hé, hey, pijnlijk. En voor de rest mag ik niet klagen. Alhoewel, Oh, onlangs met die storm ja. je de pannen van mijn dak. Oh. Precies op het moment dat in de keuken brand Dus ik ren naar de keuken ja. en ik verzwik mijn voet. Hé. Hey. Ja. Ja. Voor de rest Mooi, nou, uh... Gaan we maar gauw van de drie keer oh, nemen, mama de man van de belasting met een dwangbevel ja. Stond plotseling voor mijn deur Dus ik zal hem uitstel moeten vragen Stilwijzers blijven hangen Al bel Vraag ja, voor is, de rest we de handen, maken, die niet nee, weer niet klaar Dan neem gewoon de drie keer op Moederkop logeren ja, ze neemt de zusters mee. Nee, hè? Toen ik me vanmorgen bukte, viel mijn bril in de wc. Het... Me verloofde kwam vertellen dat ze trouwen moet maken. voor de rest van gaat alles al wel. Mijn kat is hardgestikt in een stuk de is... nee, Mijn vader is gepakt, hij zat stom dronken in zijn water. Mijn hoofd werd bijna overheen toen ik hem vloot. Ah. Nou, maar voor de rest hier ja, mag ik niet klagen. Nou, ik moet straks naar het ziekenhuis met mijn gebroken pols die heb ik gekregen door een gevecht met mijn vriendin de rechterhand. Zij joh. is nou terug bij hem, maar ik geen blik ja. ja, Voor komt de rest, rest hier is alles goed. Nou, hallo, ja. dan maar, hè. Ja. Kunnen we ook één week. Ja. ik denk ik zelfs vragen hoe het met u is. Maar... Ja, ik denk ik geef eens antwoord, ja. dacht, ik, ik. zal het nooit meer vragen. Nee, dat wil ik ja. niet meer doen. Dat verder alles goed doet. Ja, voor nou de rest gaat het goed, want en voor, voor de, rest de, rest de rest gaat alles best. Maar, maar voor de rest gaat alles goed. Oh well. Begin de dag met een lach. Iedere dag, Dan kan je niks gebeuren Vooruit met een Straks heb je spijt Je weet het slot. maar één keer En dan hierna niet meer Begin de dag met een lach Iedere nacht Het gaat vanzelf wel regelen Wat komen moet komt Daar doe je toch niks aan niet uit wie of je bent, het maakt niet uit wie of je bent. Aan alles komt altijd in alles komt altijd in. Er dus zit niet bij de neer. Dus zit niet bij, de pakken neer. En maak je niet te grote zorgen. Om morgen een lacht op het leven. En Be a lake, my Het van de buurvrouw staat open. Wat zeg u nou? Het van de buurvrouw Wat staat open. Dat zou een open. titel voor een liedje zijn, weet u dat? Het van de buurvrouw staat open. Het van de buurvrouw staat open. dat niet een beetje... het, het hek van de buurvrouw is niet dicht. is een beetje een lorlog liedje. Dat is wel mooi. En iedere kan Er is geen gezicht. Staat er nog meer in de krant? Wat uh, ja, er wat een Dat verhaal staat hier. Oh, van. vertel u eens. Uh, hier heb ik het al. Het gaat er dus over zoveel buurvrouw Jansen, die woont naast me in het strijd. Ja. Ze heeft een heel leuk tuintje met wat bloemen en een paadje. Ja, ja. Er staat een heel leuk hekje voor, daar kun je door naar buiten. Maar jammer is, het hek kan niet op slot. Hou, oh, is het Maar vaal? dat geeft niet, we hebben het lied. Oh, ja, het hek van de, de buurvrouw staat het hek van de buurvrouw is in dicht. En ieder kan er zomaar binnenlopen. En ieder kan er zomaar binnen lopen. En het tocht, en het is geen gezicht. het tocht, maar het is geen gezicht. Want ik heb nog meer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 De Dat hoort, hoor. de de de Doordat we zijn hart is het een veel beter gezicht. is er nu een veel beter gezicht. Voor <huch> Niet. Ja, dank u. En voor de rest gaat alles goed. Begin de dag met een lach en het hek van de buurvrouw. Drie nummers van André van Duin, door hemzelf geschreven.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 Zinloos te vechten voor de schoonheid. Voor de school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 Hij produceerde deze CD. En uh, alle nummers die zijn geschreven door uh, Hans van Eyck. En ze zijn uitgebracht in 1993 alweer. En dat was het jaar waarin de CD nooit geproefd uitkwam van deze Vera Mann. Een andere trek van de CD. Er komen steeds meer bejaarden, ze zijn vertoverd. Van Roland Verstappen.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 zou het soms niet zeggen, maar als word worden echt niet oud. Als je een jaar of twintig vol oud, als bejaarden doe het heus niet fout. Speel je allemaal Denk eens als bejaarden En het eigenlijk best wel fijn Denk eens als bejaarden En het eigenlijk best wel fijn Een biertje voor de ram, Gaan zitten lauwen En gratis koffie bij de Albert Heijn yeah. Het ergste is het nieuw Agressief en heel soort. zo. Mijn mm, ergst is een nieuw agressief en heel verontrustend zo. Het is de handbejaarde die de bij een modern straat beeld, Hoe dekkelen we dit probleem? Ik wou dat we mensen met z'n allen wisten. Maar de bejaarden van tegensmelting laat zich niet meer zo verrekkershemdig kisten. De bejaarde blues van Roland Verstappen van zijn cd, Bravo Kana, die hij pas geleden heeft uitgebracht. Hier in Nederland kennen we dus André van Duin, heb ik daar straks een paar stukjes van gedraaid. En in België kennen ze zo'nzelfde soort zanger, maar die luistert dan naar de naam Urbanus. Iedereen beroemd is een van zijn cd's die hij jaren geleden heeft uitgebracht. Ik heb die cd's.